Zes uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedenavond. Gevechten in Libanon tussen voor- en tegenstanders van Syrische president Assad. Emil Roemer, officieel aangewezen als lijsttrekker van de SP. En Laurence Stassen, nieuwe delegatieleider PVV in Europarlement. Het weer, vanavond vanuit het zuidwesten meer bewolking en kans op regen... het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen fris, maximaal 15 graden. Het is dan bewolkt met af en toe een bui, vooral in het midden en zuiden. In Libanon zijn bij gevechten tussen voor- en tegenstanders... van de Syrische president Assad zeven mensen om het leven gekomen. De vuurgevechten waren in de Libanese havenstad Tripoli. De afgelopen dagen zijn er in die stad geregeld confrontaties geweest... tussen de twee groepen. Veel mensen zijn bang dat het geweld in Syrië overslaat naar Libanon. Veel Libanezen hebben van oudsher een sterke band met Syrië. De Soenitische gemeenschap in Libanon steunt voor een groot deel de Syrische rebellen. Daartegenover staan de Alevieten, zij steunen de Syrische president Assad. Kofi Annan, de VN-gezant voor Syrië, waarschuwt ondertussen voor een burgeroorlog in Syrië. Volgens hem komt zo'n groot conflict iedere dag dichterbij... De voormalige VN-chef deed zijn uitspraak op een congres van de Arabische Liga in Qatar. Dat land heeft hem gevraagd een uiterste datum te stellen voor zijn vredesmissie. Alan werkt nog steeds aan zijn vredesplan... ondanks herhaalde oproepen om de missie in Syrië als mislukt te verklaren. Ook de Syrische oppositie is op het congres in Qatar vertegenwoordigd. Een woordvoerder riep Rusland op om zich tegen de Syrische president Assad te keren... Volgens de Syrische oppositie is Rusland nu deel van het probleem... en niet van de oplossing. Emiel Roemer is vanmiddag gekozen tot lijsttrekker van de Socialistische Partij. Zijn belangrijkste boodschap vandaag... de SP wil meedoen in een volgend kabinet. Een bijdrage vanaf het congres van politiek verslaggever Hans Andringa. Het is mijn eer en een genoegen om jullie aan te kondigen... dus zojuist, door jullie, officieel... Unaniem gekozen lijsttrekker van de SP... Emiel Roemer! Ja, gaan we schouw gauw zitten. Dat is wel mooi geweest. Beste mensen, het zijn historische tijden. We staan op het punt om ons ook te gaan bewijzen als een hele goede regeringspartij. Die opdracht hebben we vandaag in een congresresolutie helder verwoord. En die opdracht neem ik uiterst serieus... Maar ik zeg erbij, niet tegen elke prijs. Ik zet geen handtekening als inkomensverschillen groter gaan worden. Ik zet geen handtekening als wij niet iets wezens kunnen betekenen tegen de marktwerking in de zorg en in de publieke sector. En ik zet al helemaal geen handtekening als wij niet echt iets kunnen betekenen om de armoede onder kinderen in Nederland nu eens echt te gaan bestrijden. Dus als de uitslag op 12 september het mogelijk maakt... Dan ga ik ervoor om de SP voor het eerst in ons bestaan in de regering van Nederland te brengen. Maar wel met een sociale agenda. Dat is immers de kortste en beste manier om het liberale tijd te keren. De kortste en beste manier om een sociale weg uit deze crisis in te slaan. Met links zelfbewustzijn. Want het nieuw optimisme is altijd het kenmerk van links geweest. En met links bedoel ik ook gewoon links. Meneer Roemen gefeliciteerd, lijsttrekker. Wat hier opvalt op het congres is, er wordt veel gesproken over regeringsdeelname. Gaat de SP er al zo vanuit dat dat gaat gebeuren na 12 september, dat dat hier nu al besproken wordt? Nou, wat ontzettend belangrijk is, is dat wij als achterban en de kiezer laten weten dat wij er klaar voor zijn. En dan is het aan hen om, om ons wel of niet in die positie te zetten. Wat gaat de SP dan anders doen? Waar, waaruit moet dat blijken? dat u gegroeid bent, geleerd heeft van bijvoorbeeld eerdere onderhandelingen... waar de SP na een halve dag, geloof ik, alweer buiten stond? Kijk, in die periode uh, zijn we van 29 naar 25 gegaan. Ik denk dat de rest er behoorlijk van geschrokken is dat wij in één keer zo groot werden. Ja, en die anderen waren blijkbaar nog niet aan toe. Balkenende zei meteen uh, in de onderhandelingen... ik ga niet met twee linkse partijen in zee. En uh, ja, Wouter Bos had niet zoveel op met ons. En ja, dan wordt het heel lastig onderhandelen. Diederik Samson zegt, ja, wij willen wel graag met de SP samenwerken. Zijn de rollen echt omgedraaid? Is er echt sprake van een andere verhouding tussen PvdA en SP? Nou, uh, dat gevoel heb ik wel degelijk. Want ik heb nu echt duidelijk voor het eerst een partijleider van de Partij van de Arbeid... Uh, uh, voor verkiezingen horen zeggen dat hij uh, zeer in is voor samenwerking na de verkiezingen met de SP. En nou even eerlijk. Hoe groot schat u de kans dat de SP echt in een kabinet komt? Want u kijkt dan naar rechts, hè, want u moet naar rechts kijken, dan kom je eerst bij de Partij van de Arbeid... en daarna misschien GroenLinks. Maar waarschijnlijk heb je nog wel een partij nodig. Dat zal best kunnen, maar dat ligt er helemaal aan de uitslag. Als wij echt waarmaken wat we de peilingen nu suggereren... dan kunnen ze niet om ons heen en dan zul je samen aan tafel moeten komen. En dan is het na het onderhandelen om te kijken... Van, zit er voldoende SP-geluid in om aan de achterban uit te leggen. En dat leidt dan de achterban voor. En als zij zeggen ja, dan zitten wij in de regering. Met links zelfbewustzijn... En met links bedoel ik ook gewoon links. Ja, ik zeg dat er maar bij, want er wordt nou tegenwoordig van alles... zelfs over onze naam en zo wordt van alles geroepen. Nou, dan mag wel, iedereen mag denken dat daar wat nieuws in zit. Ik was trots op de Socialistische Partij. Ik ben trots op de Socialistische Partij. En ik blijf trots op de Socialistische Partij. Een verslag van Hans Andringa. Laurence Stassen wordt de nieuwe delegatieleider van de PVV in het Europese parlement. Dat heeft partijleider Wilders gezegd. Stassen volgt in Brussel Barry Matlener op. Het is de bedoeling dat hij na de verkiezingen van 12 september terugkeert naar de Tweede Kamer. Stassen is nu nog voorzitter van de PVV-fractie in Limburg. Vanmorgen maakte ze zelf bekend dat ze daarmee zou stoppen om de focus meer op Brussel te gaan richten. Het zal uh, niemand ontgaan zijn dat uh, Europa aan een crisis verkeert. Uh, een, een crisis die door de Brusselse elite wordt aangegrepen en ook miljarden gaan kosten. Uh, die ook in deze bodemloze put terechtkomen. Uh, en er wordt ook aan een versneld tempo gewerkt door heel veel mensen om een Europese superstaat te kweken. Nou, de PVV zal er alles aan doen om dat te voorkomen en daar ligt uh, mijn extra focus nu. Stassen blijft wel lid van provinciale staten in Limburg. Wilders maakte de wissel van het leiderschap in Brussel bekend... om te voorkomen dat het vertrek van Stassen in verband wordt gebracht... met de val van het Limburgse College van Gedeputeerde Staten. De politie heeft op de A30 bij Ede in zes uur tijd... vijf automobilisten aangehouden die harder reden dan 200 km per uur. De gemeten snelheid was 216 km per uur. Verschillende overheidsdiensten hielden gisteravond... een uitgebreide controle op de snelweg bij Ede... Meer dan duizend voertuigen werden aan de kant gezet... en in één auto lag 7,5 kilo cannabis. De politie constateerde in totaal bijna 400 snelheidsovertredingen. 13 automobilisten moesten direct hun rijbewijs inleveren. Dit is het NOS-journaal. Martijn van Beek. Als GroenLinks na de verkiezingen meedoet aan een nieuwe regering... dan zijn Femke Halsema en Paul Roosemuller goede kandidaten... voor een ministerspost. Dat zegt kandidaatlijsttrekker Tofik Dibi. Hij roept Halsema en Roosemuller op om zich beschikbaar te stellen. Dibi strijdt samen met Jolande Sap om het lijsttrekkerschap van GroenLinks. Woensdag volgt de uitslag. Dibi ligt in de peilingen ver achter op zijn rivaal. Op de A1 bij Apeldoorn heeft een boot vanmiddag enige tijd de weg geblokkeerd. De boot, een kruising tussen een sloep en een speedboot, gleed van een aanhanger. Niemand raakte gewond. De politie over wat er gebeurde. Een 67-jarige man uit Amsterdam reed met zijn trekker met oplegger over de A1. Hij had een speedboot, een boottrailer en een jeep op zijn oplegger staan. En door nog onbekende oorzaak begon de oplegger te slingeren en daardoor schaarde de combinatie. En door het scharen van de combinatie verloor hij zijn lading. En dat lag verspreid over de hele rijbaan waardoor de rijbaan geblokkeerd werd. Het verkeer had er de hele middag last van want de weg moest worden afgesloten en dat leidde tot een flinke file. Nadat de boot aan de kant was getrokken, waren de problemen snel voorbij. Op de terrassen in Amsterdam mag deze zomer waarschijnlijk weer staand bier worden gedronken. De gemeente wil het verbod op staand bier drinken schrappen. Volgens een woordvoerder is het handhaven van de regel geen prioriteit meer. Het verbod werd een paar jaar geleden ingevoerd om geluidsoverlast tegen te gaan. Maar die overlast wordt nu op een andere manier aangepakt, zegt de gemeente Amsterdam. Sport. Op Roland Garros moet Alanska Rus nog altijd wachten op haar wedstrijd in de derde ronde. Ze moet wachten tot de heren Mathieu en Granolier klaar zijn met hun partij. Mark Brasser in Parijs, hoe staat het daar? Ja, het geduld van Aranske Rus wordt aardig op de proef gesteld. Er is pas één set gespeeld bij die partij. Die eerste set is gewonnen door Marcel Granoijers. Zo schijn je dat uit te spreken. 6-4 voor de Spanjaard in die eerste set. En ja, dan moeten er nog minimaal twee sets gespeeld worden. En misschien wel drie en misschien wel vier. Dus ja, wanneer Aranske Rus op de baan gaat komen. Het is allemaal heel vervelend voor de Nederlandse. Want ja, hoe doe je dit? Wanneer ga je wat inslaan? Wanneer ga je eten? Het is een beetje hangen op het park de hele dag totdat je aan de beurt bent. En ja, dat is natuurlijk vet. Van ideaal, maar goed. Haar tegenstandster, de Duitse Julia Gürges, die heeft daar ook mee te maken. Inmiddels op het centercourt uh, Rafael Nadal. Hij speelt tegen Eduardo Schwank, dat is een uh, Argentijn. Uh, Nadal, uh, goed tot nu toe uh, soeverein. dubbele breek vooral in de eerste set. Hij leidt met 3-0 en ze veert om er, uh, er 4-0 van te maken. Oké, okay, dankjewel. Mark Brasser vanuit Parijs. Op het Scheveningse strand wordt het EK volleybal gespeeld. In de kwartfinales was er de clash tussen routiniers Nummerdor en Schuil... en het duo Boersma Spijkers. Nummerdor en Schuil verloren met 2-0. Tot groot ongenoegen van Rijnder Nummerdor. Nou ja, kijk, als we, als we nou goed spelen en verliezen op twee punten... dan doet het me meer, bijna nog meer pijn. Ik bedoel, het heeft er geen moment in gezeten. Ja, tot 6-6 geloof ik, ging het gelijk op. 6-7. En daarna was het gewoon niet goed genoeg. Uh, de afstemming was zoek, mijn spasing was slordig... Uh, Setting, ik liep te zwerven en, en ik had niet fysiek niet, het, uh, niet op dit moment... Uh, niet, geen goeie, totaal geen goede benen om het op te lossen. En, uh, nou ja, dan uh, spelen zij veel beter, duidelijk, veel netter. Ze speelden veel netter dan wij. De halve finale zijn straks te volgen in langste lijn. Daarin natuurlijk ook de wedstrijd van Alanska Rus... en de laatste oefenwedstrijd van het Nederlands elftal... in de aanloop naar het EK. Oranje speelt in de Amsterdam Arena tegen Noord-Ierland. En er is verkeersinformatie bij de ANWB John Zahoka... Lange op de A1 richting Amsterdam, daar staat tussen Barneveld en Amersfoort Noord, 12 kilometer na een ongeluk. Bij Amersfoort Noord is de linkerreis ook afgesloten. Het verkeer wordt dan ook dringend verzocht om bij Barneveld om te rijden via Vedendaal. Over de A30 en de A12. Op de A12 naar Utrecht staat wel 4 kilometer tussen Maarsberg en Driebergen. Op de A16 naar Rotterdam staat bij Knopet Ridderkerk 3 kilometer. Want door werkzaamheden is daar de hoofdrijbaan richting Rotterdam het hele weekend afgesloten. En op de A28 naar Utrecht staat voor Knopet Hoevenlaken 4 kilometer. En verderop ook 4 kilometer bij Soesterberg. Want ook daar wordt gewerkt en daar is de rijbaan ook het hele weekend afgesloten. Dan krijgt u tenslotte nog de hoofdpunten van het nieuws. Op het SP-congres in Breda is Emile Roemer... officieel aangewezen als lijsttrekker van de partij. De SP is klaar om te regeren, zo zei hij, maar niet tegen elke prijs. In Libanon zijn bij gevechten tussen voor- en tegenstanders... van de Syrische president Assad, zeven mensen om het leven gekomen. De vuurgevechten waren in de Libanese havenstad Tripoli vn gezant Kofi Annan waarschuwt voor een complete burgeroorlog in Syrië. Volgens hem komt zo'n groot conflict iedere dag dichterbij. En dit was het uitgebreide NOS-journaal, straks de NTR met Pavlov. Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en Vipro Cat tegen vlooien en teken. Met Vipro Nil, het best verkochte antiflooienmiddel. Beavar! De mensen die van dieren houden, Beavar. Scapino Ballet Rotterdam presenteert Twools. 75 minuten non-stop dans. 26 dansers, 8 choreografen, 10 dansstukken. Het choreografiedebuut van Jan Kouman en live muziek van King Jack. Twools, Het dansfestival van Scapino. 4 tot en met 7 juni in de Rotterdamse Schouwburg. -A -A. Bij de speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. -A -A. Vanavond in debat op 2. Te hard rijden, bumper kleven, rechts inhalen. Achter het stuur hanteert ieder zijn eigen regels. Tijd om de verkeersaso aan te pakken. Maar hoe? Hogere boetes, je auto inleveren of de cel in? Vanavond in Debat op 2. Rond 10 over 9, live bij de KRO en NCRW op Nederland 2. Dit is Radio 1. NTR Pavlov. Ik van Middelaar en Marcia Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. En vandaag zijn we rechtstreeks vanuit het academiegebouw van de Rijksuniversiteit in Groningen. Want vanavond begint hier de Nacht van Kunst en Wetenschap. Een nacht waarin verschillende wetenschappers en kunstenaars zich laten zien en horen. En drie van hen zitten hier aan tafel en met hen praten we over voetbal, liefde en eten. Wat zouden we zonder die drie zaken moeten? We zullen ze aan u voorstellen. Theatermaakster MK Idema. Zij heeft ons eetgedrag bestudeerd. Cultureel antropoloog Ime Kuiper. Hij gaat ons straks vertellen dat het voetbalenthousiasme in Nederland religieuze trekken heeft. En neurobioloog Gert Torst. Die onderzoekt wat er in onze hersenen gebeurt als we liefdesverdriet hebben. Gert, we beginnen altijd met de liefde natuurlijk. Hè? <lacht> uh, wat, wat zie je in onze hersenen als we liefdesverdriet hebben? Ja, dat is een, is een goede vraag. Als we liefdesverdriet hebben, dan zien we gebieden in de hersenen die actiever worden uh, in vergelijking met een rusttoestand. Dat is wat wij onderzoeken. En wij willen graag weten of die gebieden, of die overeenkomsten vertonen met gebieden die activiteitsveranderingen tonen bij mensen die aan een depressie lijden. Want wij weten uit uh, epidemiologisch onderzoek Aha. dat de belangrijkste reden voor het ontstaan van een depressie is een zogenaamde life event. Dus een life event is een hele zware, stressvolle omstandigheid. Bijvoorbeeld, moet je denken aan het overlijden van een partner bijvoorbeeld. Ja. Uh, liefdesverdriet is voor jonge mensen over het algemeen een behoorlijk zware... Uh, Als je stressen. gedumpt wordt, dan is dat een live event? Dat noemen wij een live event. En waarom alleen bij jonge mensen? Want je kan toch ook op je veertigste een relatie uh, verliezen. En dan toch. Die mensen zitten toch veel langer te tobben dan een zestienjarige. Nou weet je, het, uh, het speerpunt van het wetenschappelijk onderzoek hier in Groningen. en in het bijzonder in het UMCG, is healthy aging. En wij zijn dit onderzoek ook begonnen... Wat om is dat healthy veel inzien? Nooit uit elkaar gaan, denk ik. Gezond <laughs> ja. ouder worden. Gezond <laughs> ouder worden. Gezond ouder worden. Dus het, uh, het onderzoek moet op een of andere manier iets te maken hebben met gezond ouder worden. Ja. Dus toen wij met dit onderzoek begonnen... hebben wij gezegd van, uh, we gaan jonge mensen bestuderen tussen de 18 en de 25. We gaan een groep vrouwen bestuderen tussen de 40 en de 50. Nou, dat is zo'n stuk waar die scheidingsgolf uh, mm -hmm. zit. En ik wil graag mensen van boven de 65... En uh, wij zijn begonnen met dat onderzoek met jonge mensen, want studenten hebben we genoeg in de buurt. Dus uh, die willen heel graag deelnemen aan dit onderzoek. Het is gewoon makkelijk om je vraag daarmee te beantwoorden. Ondertussen zijn we ook begonnen om mensen te werven in de leeftijdscategorie 40. En vreemd genoeg kunnen wij daar helemaal geen grip op krijgen. Die mensen melden zich niet aan op onze campagnes... En ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen, omdat als je net uit een scheiding komt... dat je eigenlijk heel veel aan je hoofd hebt ja. en eigenlijk niet zo uh, graag zou willen meedoen... aan zo'n wetenschappelijk onderzoek, wat dan ook nog weer je confronteert met je ex. Nou, dus zullen we even teruggaan naar die hersenen? Er, er worden gebieden actief die ook actief worden bij mensen die een depressie krijgen... Mm -hmm. Wat zijn dat voor gebieden? Waar zitten die? Nou, in de, de gebieden die de, de een rol spelen bij onze emoties... die zitten in het zogenaamde limbisch systeem. Het limbisch systeem zijn onze emotionele hersenen. Het is een stuk van het brein dat in het midden van, van de hersenen zit... met nauw verbonden structuren. En als er emoties in het spel zijn... dan uh, vinden we verandering in activiteit. En, in... en is dat te zien op een scan? Of... Ja, dat is op een scan te zien. Ah. Absoluut. En, en welke functie zou liefdesverdriet kunnen hebben? Dat dat zo act, hè, zo in die hersenen zo actief wordt. Nou, of het een functie heeft. Het is een vorm... Wat wij zien in, onze, in de vragenlijsten die de mensen hebben beantwoord... is dat mensen uh, heel veel symptomen hebben van rouwverwerking. En uh, zo zie ik zelf uh, liefdesverdriet ook. Je moet afscheid nemen van iets. En uh, ja, dat gaat gepaard met symptomen van rouwverwerking. Het wordt natuurlijk een beetje bijzonder als je zes maanden na de scheiding nog steeds dat soort symptomen hebt. Ze zeggen toch wel eens dat het net zo lang duurt, uh, um, of, of dat elk jaar dat je een relatie hebt gehad, staat voor een maand rouwverwerking eigenlijk als het uitgaat. Dat zou kunnen. De mensen die wij hebben onderzocht, die hadden vrij lange relaties. Dat hebben we specifiek gevraagd. Wij willen geen uh, korte relaties hebben, omdat je dan eigenlijk niet kan spreken in, naar ons gevoel voor uh, naar liefdesverdriet. Uh, wij hebben mensen gezocht die rond de twee jaar een relatie hebben. Dat was gewoon het gemiddelde van onze groep. En uh, die mensen die moesten de break. Dus de, de, de scheiding mocht niet langer geleden zijn dan zes maanden. Uh -huh. Nou, Gemiddeld zijn we erin geslaagd om een groep samen te stellen... die een uh, scheiding had gehad na twee maanden. Dus twee maanden geleden. Dat is heel snel. Ja. Uh, en de dingen die wij dan ook zien op de vragenlijsten... is dat uh, mensen symptomen hebben van rouwverwerking. ze hebben symptomen van depressie, maar eigenlijk nog net niet... Ze halen nog net niet op de vragenlijsten het gemiddelde wat je zou scoren wanneer je echt depressief bent. Maar waarin, waarin lijkt liefdesverdriet op een depressie? Welke verschijnselen zijn min of meer gelijk? Nou, je hebt niet uh, de, uh, gelijk uh, zijn de symptomen dat je nergens geen zin in hebt. Uh, maar toch is dat ook weer niet helemaal zo als bij een depressie. Want mensen die aan liefdesverdriet lijden kunnen in de maatschappij overdag op hun werk nog redelijk normaal functioneren. Met een depressie ben je daar niet toe meer in staat. Nee. Uh, dus depressie en liefdesverdriet is niet 100% hetzelfde. Er is nog één ander verschil. Bij liefdesverdriet, daar kom je eigenlijk vrij gemakkelijk vanaf op het moment dat je een nieuwe partner vindt. Dat is bij een depressie absoluut nooit zo. Dat heb ik nog nooit gehoord bij je iemand met de een depressie. dat moet het vinden, geloof ik. Ja. <laughs> nee, maar, dat, maar ja, dan denk ik, dan is dat liefdesverdriet niet zo ernstig... als je een andere vrouw tegenkomt. Je denkt, ah, leuk. Dan, hè. Maar dan moet je hoofd wel naar staan. En ja, dan ik, moet je ik... toch al ruimte hebben gemaakt. Dan moet dat je... liefdesverdriet toch al een beetje weggespoeld zijn. Ja. Maar jij doet nu precies wat iedereen doet. Die maakt het een beetje liefdesverdriet. Ach, dat is niet zo ernstig. En nou je ja, komt er wel o, over. Heen. Uh, je we komt gaan er wel niet over persoonlijke leven op tafel. <laughs> Ik heb echt wel geleden aan liefdesverdriet hoor. Ik ken ja, het echt wel. Wie niet? U? Maar ja, zeker iedereen. Oh, dan nou begin ik te voervailleren. Ja. We hadden afgesproken dat we jij ja. gingen zeggen. Nee, maar dat leidt iedereen natuurlijk aan. Ja. Uh, maar over het algemeen denk je dat de meeste mensen... Ach, dat schud je van je af en, en klaar, Dat gaat na een paar maanden gaat het over. Maar in ons onderzoek hebben we meegemaakt dat we mensen wilden includeren... Uh, voor onze studie, voor die MRI-scan. En dat die mensen dan rapporteerden dat ze al antidepressiva gebruikten. Echt? En, ja. En er zijn dus mensen die uh, dus van hun huisarts vanwege liefdesverdriet... al antidepressiva krijgen voorgeschreven. Gek verhaal. Ja, en dat ik ook nooit verwacht. En hoe effectief bleken die medicijnen? Nou, dat heb ik niet gevraagd, want dan word je bij ons meteen geëxcludeerd. Wij kunnen geen mensen in een studie hebben, de, dan word je gewoon uitgesloten. Ja. ja. Mag, mag ik even aan de andere gast aan tafel vragen? Uh, Emke bijvoorbeeld. Ja. Heb, <laughs> heb jij wel eens liefdesverdriet gehad? Ja, natuurlijk. Ja. En wat waren bij jou de verschijnselen? Uh... Nou, het voelde een beetje alsof er een scherm zat tussen mij en de wereld. Dus ik, ik kon niet echt... Uh, ik was niet open. En ik, was, ik moest heel veel huilen. Bij het minste of geringste... Nou, he, kwamen er allemaal tranen uit me. En uh, ja, het voelde gewoon heel kut. En had je ook nergens zin in? Wat uh, Gert de Horst hier zei. Ik had echt helemaal nergens zin in. En toen ben ik ben echt zo gaan proberen allemaal dingen te gaan doen, heel bewust, om eruit mm -hmm. te, te komen. Dus gaan hardlopen, ja. leuke dingen doen, die dan heel stom waren, maar toch om te proberen een beetje onder de mensen te. Allemaal op wilskracht, lijkt het. En ja. ja. heeft het gewerkt? Uh, ik weet niet waarom het is overgegaan, maar het is wel overgegaan. Of krijg je een nieuwe liefde en was dat het uh, ei van Columbus? Nou, niet. Dat was niet, dat is denk ik niet. Dat schakelmoment. Eh, omdat jij eetonderzoek. Uh, is dit misschien een aardige vraag, maar hoe was jouw eetgedrag toen? Want je hoort van mensen, ik kan geen hap meer door mijn keel Nou nee, ja, dat was inderdaad precies aan de hand. Dat was ook op wilskracht, want ik een paar stukjes <laughs> nog wel naar binnen ja, kon proppen. Maar dat, ja. Het is echt ernstig. Op een gegeven moment word je echt heel raar in je hoofd als je niet eet. Dus. Ja. En iemand Kuip? Ik vind het fascinerend onderzoek wat mijn collega doet. <laughs> het is bijna antropologie, zou ik zeggen. Het gaat over relaties. Het ja, laat maar, zien ja. hoe belangrijk relaties in het leven van mensen zijn. En als die relaties verbroken worden, ja... Maar je ontwijkt mijn in de vraag. Put mijn, vragen. Vragen. mijn vraag is wat, of u wel eens liefdesverdriet ja, of jij wel. wel eens liefdesverdriet wel. Ja, zeker wel. En, en, zeker wel. Maar wat, het is heel herkenbaar. Het is heel menselijk. En wat zeggen dus, bij jou dan de verschijnselen? Ook wat Emke beschrijft? Ja, dat heeft denk ik ook wel een aantal lichamelijke kenmerken. Maar ik heb het niet voor mezelf opgeschreven. Dus, nee, maar dat... Weet je toch wel te herinneren? Zo ja, nou periode. ja, weet je te herinneren. Ja, dat is, dat is toch, dat is weer een hele goede vraag in dit verband. Want als je mensen dan gaat vragen, zo, hoe zat dat dan en zo, dan komt er ook een ander mechanisme tevoorschijn. Dus te herinneren. Mm -hmm. He, dus dat, is een, dat, dat leidt mij naast dus, ja, de, de breinfuncties, ja, en het constateren wat doet het met het brein, ja. Het herinneringsproces lijkt me ook wel een heel mooi... Eh... Ja, maar je weet toch wel... Tenminste, als ik in mijn eigen liefdesverdriet denk, Marsje... dan was het toch echt ellende, weet je? Dat, dat... Ja, maar, maar blijft het ook zo? Nee, en ben je nu nog treurig om het liefdesverdriet ontmoeten? Nee, nee, stel je voor, zeg. <lacht> ja, <lacht> dan, moet ja, ik Gert, dan moet ik in therapie. Gert, uh, is er een verschil tussen mannen en vrouwen in hoe zij liefdesverdriet ervaren? <lacht> nou, dat, dat was de reden waarom ik er eigenlijk aan ben begonnen. Ik ben ongeveer twaalf uh, jaar geleden ben ik begonnen met onderzoek naar verschillen tussen mannen en vrouwen in relatie tot het ontstaan van depressie. Want er is bekend dat vrouwen twee keer zo vaak aan depressie lijden als mannen. En heel vreemd, maar er is nooit geen onderzoek naar gedaan, waarom dat nou zo is. Ja, en maar dat is wel iedereen... meteen de vraag die, die er nu in mij opkomt: van waarom hebben vrouwen ja. vaker last van een depressie? En iedereen zegt, dat komt door de geslachtshormonen. De vrouwelijke geslachtshormonen maken de vrouw kwetsbaarder. En dat werd in de literatuur. Er zijn heel veel verschillen. Ja, Ik bedoel, absoluut. in mannen en vrouwen die definities natuurlijk. Wij hebben tien jaar dierexperimenten gedaan. Ja. En wij zijn tot de conclusie gekomen na tien jaar dierexperimenten. dat het vrouwenbrein totaal anders werkt dan het mannenbrein. los van die hormonen? Los van die hormonen. Die hormonen hebben er. die hebben er natuurlijk wel invloed op. Mm -hmm. maar bepalen het niet. Het vrouwenbrein is gewoon anders dan het mannenbrein. Maar ervaren vrouwen en mannen liefdesverdriet ook anders? Ja. Zeker. Hoe? En daar ging, mijn, daar ging mijn vraag ook over. Nou, waar het al begint is als je gaat werven met het begrip liefdesverdriet... Dus wij waren mensen aan het zoeken voor onze studie... en dan hadden we flyers gemaakt met het woord liefdesverdriet... Daar reageren vrouwen perfect op. Niks aan de hand. Je krijgt voldoende vrouwen die willen meedoen aan het onderzoek met een titel liefdesverdriet. Mannen reageren er totaal niet op. Wij kregen helemaal geen mannen voor ons onderzoek. Wat hebben we toen gedaan? Toen hebben we liefdesverdriet eraf gehaald. En toen zijn we gaan werven met verbroken relatie. En toen kregen we wel mannen. Mannen willen niet praten over dit soort emotionele... Ah, en vrouwen wel. Vrouwen wel. Maar... Uh... Dat kun je ook heel goed cultureel verklaren, denk ik. Ja, wat doe je? Ja, masculiniteit, mannelijkheid. Met mannelijkheid hoort niet te praten over emoties. Dus trots. Dus dat ja. je laat je zwakte niet ja. zien. Ja, dus. hier begint die... het ingewikkelde samenspel van brein en culturele omgeving, opvoeding. Ja. Ik ben niet orthodox in die zin, hoor. Ik interesseer me erg dus als iemand van de cultuurafdeling, zal ik maar zeggen. Ja, van wat er in de breinafdeling uh, gebeurt. Maar het, maar het gaat dus... altijd om een interactie, om een samenspel. Maar het is dus niet zo dat mannen minder liefdesverdriet voelen, het is dat ze er niet over willen praten. Dat het anders. Ze het anders. Ja. Dat zou ik in eerste instantie zeggen. Maar kreeg, kreeg jij ook geen hap door je keel toen je liefdesverdriet had? Waarom? Kreeg jij ook geen hap door je keel toen je liefdesverdriet Ach, had? Dat wil je nog steeds weten. Ja, ja, ja ik kreeg geen hap door mijn keel. Ja, ja, dat is de... toch eigenlijk hetzelfde, toch? Ja, uiteindelijk is het hetzelfde natuurlijk. Ja. Uh, wij zien wel verschillen hoor, tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben veel meer lichamelijke klachten. Depressieve symptomen zijn bij vrouwen wat verhoogd. Uh, gebruik van uh, uh, stimulerende middelen is bij de mannen weer wat hoger. Uh, dus er zijn grote verschillen tussen man en vrouw. Maar ik zou ook graag willen weten hoe groot die verschillen nou in het brein zijn. Of je het daar ook kan ja. zien. En die cultuur vind ik nou uitermate interessant. waar we hebben al met vragenlijsten op internet proberen te achterhalen... hoe mensen in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië omgaan met liefde en liefdesverdriet. En... Waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik weet dat die factor cultuur ongelooflijk belangrijk is... bij het omgaan met dit soort emoties. En ik wil graag weten, als ik in staat ben... om verliefdheid en liefdesverdriet heel sterk te onderdrukken... waar zit dat dan ergens in mijn brein? Welk deel van mijn brein zorgt er nou voor dat ik in staat ben... om verliefdheid en liefdesverdriet te onderdrukken? Daarvoor moet ik niet in Nederland zoeken. Maar als je dat dan uh, op een gegeven moment weet... wat kan je dan met die informatie? Ja, dat is een goede vraag. Uh, wat ik eigenlijk wil is: ik wil weten wat dit soort stressvolle omstandigheden met het menselijk brein doen. En wij weten voor het depressieonderzoek wel wat er gebeurt in een depressieve patiënt. We weten hoe het brein van een depressieve patiënt is als die weer hersteld is. Maar we weten eigenlijk niet hoe een gezond brein verandert in een ziek brein. En dat is bij een aandoening als depressie lastig te onderzoeken. Maar voor liefdesverdriet kan ik dat natuurlijk prima doen. Ik ja. heb een heleboel mensen die verliefd zijn. Die gaan we scannen. En dan gaan we vervolgens een groep mensen daaruit selecteren... die liefdesverdriet hebben. En dan wachten we tot ze hersteld zijn. En dan scannen ze nog een keer. En dan kan ik het in beeld brengen. Want als we verliefd zijn, wat, wat zie je dan in de hersenen? Uh, dan vind je uh, heel veel activiteit in gebieden... die iets met emotie te maken hebben. En... Uh, Bijzonder is dat die activiteit die wij zien... dat dat vaak niet een toename van de doorbloeding in een hersengebied is... maar juist een afname van de doorbloeding, doorbloeding in die hersengebieden. Dus het brein lijkt in bepaalde gebieden wat minder actief te worden. Terwijl je zo je hormonen en alles is zo ontzettend actief. Giert door je lijf, Ja. Yes. Maar er zijn gebieden die, wanneer je experimenten doet in een fMRI-scanner... dan een verlaagde hersenactiviteit laten zien. Ja, raar hè? Maar, maar uh, je vertelde net dat liefdesverdriet na verloop van tijd uh, eigenlijk Adolf. ook weer overgaat. Ja. Maar dat is met verliefdheid ook zo. Ja. Toch? Ja. Dan heb je in het begin zo'n roze bril op. Hè? Ja. En uh, wat ik nou een interessante vraag vind is, wanneer gaat die roze bril nou over? Ja. En daar wordt over gespeculeerd in de literatuur. Er wordt gewoon gezegd van nou, na vier tot zes maanden is die roze bril verdwenen. Uh, maar daar is geen neurobiologisch bewijs voor. Dus ik zou wel graag met een fMRI-scanner willen gaan kijken... Wanneer, wat het verschil is tussen iemand die net, in, net verliefd is... Ja. vervolgens kijken na drie maanden en na vijf maanden... Uh, wat er dan in het brein veranderd is en waar die roze bril precies zit. Ik heb daar natuurlijk wel ideeën Was, over. Maar waar maar die zou, zit. zou die hersens dus uitgeput raken van verliefdheid? Dat het vermoeiend is? Uh, verliefdheid is op zich als e uh, een stressvolle omstandigheid. Want je bent niet zeker van je, van je partner. Uh, vindt ze mij net zo leuk als uh, ik haar? Uh, dat soort dingen speelt. Dus het is een stressvolle situatie. Uh, waarbij je dus ook 100%... Als je echt verliefd bent... 100% gefocuseerd bent op die nieuwe partner. Uh, en dat zou best kunnen. Dat je op een gegeven moment zegt... Van, dat je brein zegt... Van, ik moet terug naar de realiteit... Het leven moet verder gaan en uh, ja, geen tijd En op tijd een gegeven moment wordt. schuif je een ring om je vinger, want dat heeft u ook, zie ik. Ja. Dus u, u, bent, uh, u bent gelukkig in de liefde. Uh, dat mag ik wel zeggen, ja. ja. Maar dat is nou. per se iets met een ring om je vinger te maken, toch? Nee, dat is waar. Dat is waar maar daarin daar is het wel te herkennen, ook, toch? Nou dat ja, je kan een bitter huwelijk hebben en toch, ja, een, toch ring. een ring ja. dragen. Niet? Je kan ook geen huwelijk hebben en een ring dragen, zoals ik. Maar goed, dat, dat is weer een hele andere discussie. Je kan ook geen vinger hebben. Ja. Nou goed, wie meer wil weten over uh, wat liefdesverdriet met het brein doet... moet vanavond om 11 uur in het USVA atelier zijn... waar Gert de Horst zijn meest recente bevindingen presenteert. Dit is tot zeven uur, Pavlov. Ja, en vandaag komt Pavlov niet uit Hilversum, maar uit het uh, academiegebouw van de Universiteit van Groningen. Waar straks de nacht van kunst en wetenschap begint. Uh, wij zitten hier aan tafel met uh, Gert de Horst, Ime Kuiper en Emke Idema, En zij is uh, theatermaakster. Emke, jij gaat, of je hebt eten onderzocht, hè? ons gedrag met eten. Ja, dat klopt. Ja. Ja, uh, wat, wat heb jij persoonlijk met eten? Ik moet toch ergens beginnen? Uh, nou, eigenlijk... Uh, uh, ik vind eten heel lekker, sowieso. En, <laughs> en heel gezellig. Maar ik vind het ook al met vlagen zo mijn hele leven best wel raar. Uh, en ik wist niet zo heel goed ook waarom. Uh, wat was er raar? Ja, precies. Dat wist ik niet zo goed. En of dat was het... ook precies de reden waarom ik dacht, hey, ik, ik wil me een beetje verdiepen in eten. En uh, Ik ben natuurlijk kunstenaar, dus ik dacht, uh, nou, ik, ik, ga dat gewoon, ik ga daar iets mee doen. Ik ga daar een, een werk van maken. En hoe heb je ons gedrag onderzocht? Um, ik, heb eerst, dus ik ben heel breed begonnen, want mijn vraag was dus heel persoonlijk. Uh, waarom vind ik eten raar? <laughs> En um, um, ik ben eigenlijk gewoon heel, heel breed begonnen. Ik ben etende mensen gaan observeren. En heel veel mensen gaan filmen. En, uh, en die foto's en filmpjes ben ik terug gaan kijken. Um, ook in slow motion bijvoorbeeld. Uh, ik heb uh, allemaal experimentjes gedaan. En uh, ja, zo op, op, op die manier. Maar je hebt heel veel geobserveerd dus eigenlijk. Ja, zo ben ik begonnen inderdaad. Ja. Ja. Omdat ik dacht, nou ja, God, ja, ik, ik weet het niet. Dus laat ik eerst maar gaan kijken. En, um... en, en wat viel u op? Um, nou, er vielen me een aantal dingen op. En vooral toen, uh, toen ik die filmpjes uh, terugkeek. En vooral toen ik die filmpjes vertraagd terugkeek eigenlijk. Ja? Wat me bijvoorbeeld opviel is dat um, eten... Uh, elke keer als mensen een hap in hun mond stoppen dat uh, dan hun blik eventjes naar binnen gaat. En, um, Wij dat Wij zitten heel... elkaar nu aan te kijken. Ja. Zou ik nu eten en ik stop nu een hap spinazie in mijn mond... Dan, ja. dan kijk ik jou even niet aan. Ja, eigenlijk Dat gebeurt niet altijd zo, maar dat gebeurt wel vaak zo. En blijf jij mij aankijken als ik dit doe? Uh, nou, ook meestal niet, want dat vind ik namelijk een beetje gênant. Tenminste, dat denk ik. Ik, maar, ik maar... kijk dus op het moment dat jij een hap in je mond ja. stopt dan Kijk ik ook eventjes weg. Ik herken dat als ik een film zie waarin mensen zo'n zo close-up hebben, dan waar ze zitten te eten, dat wil ik even niet zien. Ja. Maar hoe is dat te verklaren? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk niet. Ik heb, natuurlijk, ik heb geen harde antwoorden. Uh, maar wat ik denk, um, er hangt wat schaamte omheen. Dus ik wil eigenlijk gewoon niet jouw mond inkijken. Ik wil, ja. niet, ik wil niet jouw lichaam inkijken. Ik denk dat dat, uh, denk dat, dat een antwoord is. Een bescherming uh, van de intimiteit? Um, ik weet niet of. Ik denk het wel. In elkaar, Ik denk wel dus dat, dat uh, culturele vormen hebben er heel veel mee te maken mm -hmm. hebben. Er zijn zelfs culturen zoals zo. Ja, bij het eten, dat mensen nuttig, nuttigen, ja, dat vinden ze eigenlijk zo onaangenaam. Dat moeten ze niet aan elkaars nabijheid doen. Ja, Malinese bijvoorbeeld, ja. Hè? Ja? die hebben dat. Ja. Die eten niet in gezelschap? Nee, eigenlijk niet. Nee, en die, die gaan, sommigen gaan zelfs met hun rug naar elkaar toe zitten. Uh, om ja. even, even af te eten. En wij eten gewoon op straat in Nederland. Ja, ja. Maar dat maar is ook een omslag uits... die we meegemaakt hebben. Bij ons maar, is het ook een hele sociale aangelegenheid, toch? Ja, uh, en dat vond ik heel erg grappig. Of ik merkte dat. Maar ik, ik wil eigenlijk nog heel even terugkomen op wat jij zegt dat het een culturele aangelegenheid is. Ja. Als je in de tijd reist, uh, dus als je kijkt naar hoe het in Nederland was, ik, ik weet het niet precies, maar wat ik daarover gelezen, uh, bijvoorbeeld in de middeleeuwen, mm -hmm. ik denk dat er minder, uh, op dat toen minder gêne was om uh, bijvoorbeeld iemand anders de lichamelijkheid te zien ja. uh, en bij iemand anders naar binnen te kijken. Oh, er is een uh, prachtig boek over geschreven door een beroemd socioloog. Ja, Norbert Elias. Elias. Het beschavingsproces. Ja, ja, dat heb ik ook gelezen inderdaad. Etiketten hebben we uitgevonden met ja. elkaar. Ja. ja, en dan zie je dus dat, dat, het eigenlijk, dat, dat, dat het ook bij ons in Nederland heel erg is veranderd. En dat het niet alleen in een ander land anders is. Nee, maar in Nederland zie, valt mij op veel meer dan in andere landen. Dat we hier gewoon op straat patat of weet ik van wat lopen te eten. Dat... Ja. Nou, wat ik dus heel erg interessant vind... is dat er twee mechanismen volgens mij aan de, aan de gang zijn. Um, dus aan de ene kant, uh, wij vinden eten ook een sociale gebeurtenis. We, we noemen dat gezellig uh -huh. en um, we doen het graag samen. Uh, en tegelijkertijd hangt er iets van gêne omheen. Dus op het moment dat ik... Dat, dat, stel dat wij samen zitten te eten of jij zit of ik zit zo te praten... en, en er hangt een stukje eten hier. Mm -hmm. Dat zit tussen mijn tanden. Ja. Dan um, vermoed ik dat dat een beetje gênant. Of, als ik dat had geweten, had ik dat gênant gevonden. Ja. En jij vindt dat waarschijnlijk ook een beetje gênant. Misschien ben je wel afgeleid. Dan kan je helemaal niet luisteren naar wat ik zeg. Ja. Maar weet je wat ik eigenlijk nog veel erger vind? Als, als, als blijkt dat ik dan de hele avond... een stukje spinazie tussen mijn tanden heb gehad... en ik kom thuis en ik zie opeens dat ik de hele avond een stukje spinazie tussen mijn tanden heb gehad. Heb gehad. En dat niemand dat heeft gezegd. Ja, nee, vindt... want dat is omdat het een beetje gênant is. Het is zelfs een beetje gênant om erop te wijzen dat jij iets gênants hebt. Maar dat heb ik toch liever dan dat ik uh, ja, dat was, ja. de, hele, de, de hele avond uh, breed lachend aan tafel zit. Er uh, is ja. een stuk Op, spinazie tussen mijn, ja. tussen mijn tanden. Nou ja, in ieder geval wat, wat ik dus... Uh, uh, ik, ik ben een beetje... Want ik merkte dus dat mijn onderzoek heel breed begon. En dat dat uiteindelijk heel erg ging over die spanning tussen waarom is eten en sociaal... en tegelijkertijd heel individueel en hangt er gêne omheen. En er is nog iets aan de hand die ik zelf heel erg grappig vond. Op een gegeven moment, ik was een beetje aan het experimenteren met filmpjes... achterstevoren terug terugspoelen en video's maken en zo. En toen kwam ik er ineens achter dat eten letterlijk een beweging naar binnen is... Um, er gaat eten naar binnen, zelfs die blik gaat een beetje naar binnen. En we doen dat dan vaak in een context waarin de hele tijd gepraat wordt. En praten is fysiek een beweging naar buiten. Dus er komt iets uit je mond, namelijk <laughs> lucht. En die twee bewegingen die botsen met elkaar. Um, nou zijn we heel erg getraind om, om, om dat moment van die botsing uh, te vermijden. Dus dat leren wij kinderen ook niet met je volle mond praten. Want uh, het gaat ook eigenlijk niet, dan ga je knoeien. En dat vinden we dan weer vies. Dat is weer een heel ander idee, vies. Uh, dat zal ik maar even laten liggen. Maar, um, nou ja, dus, dus het is eigenlijk best wel... Het is eigenlijk gewoon best wel gek... dat we precies dat eetmoment hebben uitgekozen om gezellig te gaan bijpraten. En dat we dat dus inderdaad gezellig noemen. Nou ja, dus ik ben ook bijvoorbeeld op zoek gegaan naar andere manieren om samen te eten... die ook gezellig zijn, maar dan bijvoorbeeld zonder te praten... Um, dus bijvoorbeeld door mensen te vragen of ze mij wilden voeren. Dan zijn we wel heel erg samen. Dat, je... dat vind ik een beetje gênant, eerlijk gezegd. <laughs> nou ja, kijk, ik ben geen wetenschapper, hè? dus ik denk ja, kunstenaar. Dus ja. ik probeer um, uh, andere mogelijkheden ook ja. te onderzoeken. En het is eigenlijk heel erg grappig, want normaal gesproken dan... Ja, uh, je voert je kind, of je geliefde misschien, mm -hmm. of je bent uh, moeder... Maar je voert niet gewoon een vriend of, of ik voer niet, uh, ik voer niet, uh, niet jou. Uh. Tenzij je in een auto zit. Ja, maar dan, en dan gebeurt er iets, denk ik. Want dan voelt dat namelijk ineens heel erg intiem. En, nou ja, dus volgens mij... Wat gebeurt er? Nou ja, er is zo'n oh, bekkertje. bekkertje dat, uh, gewoon, dus dan blijft de techniek wakker. Ah, ja. Uh. Nou ja, en, dus ik was, uiteindelijk kwam ik, was ik, um, merkte ik dat hoe wij kijken naar eten... en hoe we omgaan naar eten en de manier waarop ik daarmee bezig was... heel erg te maken had met onze afstand tot elkaar. En ja. ook de afstand tot elkaars lichaam bijvoorbeeld. En, Want hebben, hebben we dat nou. alleen met eten of hebben we dat ook met andere uh, dingen... Uh, Wat? Nou, dat, dat, dat, dat die, die ongemakkelijkheid. En dat we, we willen niet in elkaars mond kijken, maar... Ah, ja, yes, uh. um, Nou ja, ik denk dat die, die um, um, afstand tot... Dat je liever niet de lichamelijk... De, de, echt het lichaam of de lichamelijkheid van iemand anders ziet. Dat dat inderdaad niet alleen met eten zo is. En ik waar bedoel, als nog we meer kijken, bij? Nou, ik, ik hoef jou bijvoorbeeld niet te ruiken... Dat, dat, er, dat er iets uit je lichaam komt, namelijk zweet. Jak. Dat, dat, dat, ja, dat, dat weet ik wel, dat dat ook bij jou zo is. Ik zit nu ook best wel te zweten. Um, maar dat, dat eigenlijk hoeven we dat niet te... Van elkaar te weten. En dat we bijvoorbeeld. Nou ja, er mag gewoon eigenlijk niet te veel op, op. Maar je dat is misschien ook uitkomt. wel echt weer in onze cultuur. Want ik heb wel eens een Ethiopië ja, in een busje gezeten. geschikt voor negen mensen. We zaten er ja. tenminste achttien ja. in. Ja. Ja. Ime. ja, zeker. Ik denk dat we echt praten nu over de westerse cultuur. Over ons eigen ja. beschavingsproces. Ja. En het ja. opbouwen dus van. Ja, hè, taboes rondom lichamelijkheid. Ja, dat ja, zijn dat allemaal voorbeelden van. Hè, ja. Lichamelijkheid. Waarbij we dan als het ware. Ja, toch een code vinden dat het eigenlijk niet kan. En, ja. Ja, en het is... we zetten tegenwoordig wel heel veel water op tafel. Hè? Dus we gaan niet drinken meer en zo. Dus dat is heel maar goed. worden we dan niet eigenlijk preutsig? Uh... Nou, dat hangt er sterk van af. Ik denk dat, dat dus de, de, al die uh, zaken rondom eten. Hè? Die zijn dus heel erg gevarieerd geworden. Hè, vroeger dan, uh, dat altijd het Nederlandse gezin dat at om zes uur en zo En dus die maaltijd was heel gestandardiseerd. Dat is toch eigenlijk in twee generaties enorm veranderd. He, ga maar na een zoiets. Ja, wat nu de gemiddelde Nederlander eet. Dat kun je eigenlijk niet zeggen wat de gemiddelde Nederlander eet. Het hangt heel erg sterk af dus van het milieu waarin je uh, leeft. Het hangt uh, met je leeftijd af. Het hangt met je he, internationale oriëntatie af. Noem maar op. Noem maar ik denk dat het wel waar maar, wat... maar, die, maar die beschavingstrend die zit er steeds in. Dat is nee. absoluut dus, uh, toch het gelijk dus van, uh, van uh, Norbert Edius. En Emke, um, um, hoe gebruik jij al die kennis die je hebt uh, um, opgedaan? Hoe, ge hoe gebruik je dat in jouw leven? Uh, het grappige is dat het andersom is. Dus ik had niet eerst kennis en daar heb ik dan een presentatie van gemaakt. Ik ben eigenlijk vooral gaan spelen en ik, ik ben dingen gaan doen. En daar kwam kennis uit voort. Dus um, ik denk dat dat ook het, misschien wel het verschil is tussen kunst en wetenschap. Dat er bij mij is kennis uh, niet het hoofddoel, maar is een, uh, een, een, product, een bijproduct. Een middel? Um, nee, niet per se een middel. Maar dat, dat, dat ontstaat toevallig ook. Um, en ik ben eigenlijk heel erg bezig met het proces. Hey, ik ben nieuwsgierig, ik heb deze vragen. En dan ga ik op een bepaalde manier ga ik met die vragen om. En uh, ik, het, het gaat ook... Um, het, ja. Het gaat niet per se om uh, uh, de kennis die eruit komt, maar meer om het proces. Van hoe, hoe ben ik met die vragen bezig? Nou, dat kunnen we uh, vanavond allemaal gaan zien bij de, de videolezing die je geeft: de ins en outs van het gat in je hoofd. En dat doe je drie keer om kwart voor negen, kwart voor tien en kwart voor elf in de centrale hal van de Bibliotheek Groningen. Yes. Dit is tot zeven uur. Pavlov. Ja, en nogmaals, niet uit Hilversum, maar we zitten in Groningen vanwege de nacht van kunst en wetenschap. En nu gaan we met Ime Kuiper praten. Hij is cultureel antropoloog. En uh, aan deze vooravond van de zomervol sport, zo begint volgende week het Europees Kampioenschap. Voet het gaat maar losbarsten. <laughs> het gaat... Want uh, wat, is, wat is jouw houding, gedrag tijdens het kijken naar het... Een wedstrijd oh, van Nederlandse elftal? Ik ben, een, ik ben een echte voetballiefhebber. Dus ja. ik, ik volg het uh, ja, met mijn sporthart. Ja, maar, maar, maar, maar, zit je ook met oranje uh, voor de bijna? Nou, nee, ik ben ook een antropoloog. <laughs> dus er de, zijn de, de twee zielen in mijn borst. En, zo. En, en ik ben toch ook heel erg geïnteresseerd in... De, in ja, wat is eigenlijk voetbalcultuur? En vooral, waar raken mensen zo in de ban van oranje? Dat maar dat, is, dat doe je dat zelf is, niet. Je gaat niet je nee, oranje uit. Nee, ik heb geen uh, Heineken hoedje op. Ik heb geen uh, T-shirt aan dat oranje is. Nee. En, en hoe is het te verklaren dat veel Nederlanders dat wel doen? Ja, dat is een, uh, een mooie, complexe vraag. Maar, we hebben nog uh, een paar minuten hoor. Ja, goed. Um, ik denk dat het heel veel te maken heeft dus met wat we eigenlijk uh, zijn als Nederlanders. Ja? Als samenleving. Ja? Dus het, het zegt iets over ons. Hè? Het doet ook iets met ons. Ja? En het betekent iets voor ons. En dan heb je eigenlijk drie mooie termen kun je van stal halen. Je hebt te maken met identiteit, je hebt met emotie te maken en met herinnering. En dat is naar mijn smaak, is dat dus die drieslag. Dat is een beetje het, het geheim van de Nederlandse oranje voetbalcultuur. Ja, die, die identiteit, oké. Okay. Het zijn mede-landgenoten ja, die voetballen. Ja, ja. Dat snap maar, ik. maar centraal erbij staat natuurlijk een prestatie. Een collectieve prestatie van een, van een sportteam dat acteert op een internationaal podium. En dan begint dus het effect te werken van het kleine land, het Calimero-effect. Mm -hmm. Dus Nederlanders en zo, ja, die kunnen zich identificeren met een nationale team, die grote prestaties haalt op een mondiaal, nou in dit geval op een Europees prestatietoneel. Dat is, dat is één punt. Zouden wij acteren op het niveau van Luxemburg, dan zou je die oranje oh, nee. gekte hier niet zien? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik, ik ken geen Luxemburgse, ja, ik weet niet of dat... Gekte rondom de nationale vlag van Luxemburg. of he, Het Andorra-syndroom in, he, in de voetbalsport, dat, uh, dat ken ik niet. Kijk, andere Europese landen die ook goed zijn in voetbal... kennen dezelfde soort van, uh, van opwinding. Ja. He? Alleen het is leuk als antropoloog om te vergelijken. Om te kijken naar zo he, van... Hoe zit dat nou precies in Nederland? Ja. Maar, maar waar... waarin verschillen die Nederlanders dan van de nou, Belgen? Ik, ik zal iets noemen. Een, een, gewoon eens even een cijfer. Dat doet mijn buurman Gert ook altijd deugd. Dus even een cijfer noemen. In Nederland, van alle Europese landen... Hè, daar heb je de hoogste kijkcijfers. Hoogste kijkcijfers. Al jarenlang. Hoe komt dat? Hoe, hoe kun je dat in vredesnaam dus uh, verklaren? Hè, want uh, het is niet zo dat, uh, dat Nederlanders... Uh, gemiddeld altijd meer kijken naar televisie... dan uh, in andere Europese landen. Maar met name dus naar dat... Naar dat Nederlandse uh, elftal. Ja, dat is, uh, dat, dat is toch heel interessant. Dat, dat moet iets betekenen, toch, dus voor weer dat, wat maar, ik maar noem, nationale gevoel. Wat is je gevoel. Verklaring dan? Mijn verklaring is dus dat, uh, dat eigenlijk, ja, zit hier, en ik, ik speel even Leentje buur bij een beroemde antropoloog... uit mijn vak, Clifford Gertz, die een prachtig artikel geschreven heeft over het hanengevecht op Bali. Mm -hmm. Hij laat zien wat voor centrale plaats het hanengevecht in, inneemt in de Balinese cultuur. Hetzelfde kun je mutatis mutandis zeggen over voetbalcultuur in Nederland. Ja. Wat is, een beetje Goertzjaans bekeken, ja. wat is de, de echte sleutelmetafoor ja, voor het oranje in Nederland? Dat is het gevoel van de huiskamer. De huiskamer is de centrale metafoor. Wat wij als Nederlanders graag willen, is dus iets gezamenlijks met elkaar beleven. Een kroeg wordt eigenlijk ook als een huiskamer beleefd. Ja. In de, in de Oranje-tijd. Nee, zelfs een plein kun je herinrichten als een soort huiskamer. Elke clubkantine wordt een huiskamer. Een straat ja, kun je als een huiskamer kun je die, uh, gebruiken. Hm. Want dus allemaal willen we graag met elkaar ja, dat beleven. Een zucht dus naar, naar identiteit, maar ook emotie. Hè? Dus ik denk dus, dat zou ik geweldig interessant vinden... Ja, voor, de, voor de breinonderzoekers, ja, onder ons. Ja. Kom Wat gebeurt er met die mensen en zoiets ja, eigenlijk? Ja. Ik kan me voorstellen hè, dat die twee drie biertjes erbij dat helpt. Ja? Ik, ik neem aan en zo, is, ja dat je dan in een bepaald sfeertje terecht komt. Maar, maar gewoon het idee is zo dat mensen zich zo dus ja gefascineerd het niet, zijn. Is ja? het niet vooral een mannenactiviteit? Nee. Kijk, nee, dat daar is komt nu dus. Daar ga ik er toch even mee ja. bemoeien? Dat <laughs> tegen Goed zo Emke. <laughs> maar dat het, maar als het specifiek... nationale elftal speelt, dan ja, niet. dat geldt specifiek voor, Nederland, voor het Nederlands elftal. Ja, maar ja. als je het over clubactiviteiten hebt. Dan is het vooral een mannenactiviteit volgens mij. Precies. Maar wat precies. is dan het verschil? Nou, precies, tussen en, daar, de... en daarom moet je dat goed, goed op een rijtje zetten, goed observeren en kijken, dus dat het nationale team ja, ja. dat dat dus eigenlijk door de generaties heen een, een aanhang heeft, hè? en dat je bij clubteams ja, toch meer hem in zeg, de harde kern van de supporters ja, daar gaat het om masculiniteit. Waarom hebben we te maken met hooligans en voetbalvandalisme? Rivaliteit. Eigenlijk nooit, nooit eigenlijk bij nationale teams. Nou ja, met uitzondering van Aha. een aantal teams, ja. Maar goed, even weer terug naar Nederland. Bij, bij, hè? bij die clubs heb je rivaliteit. En dat ja, is bij heb je voorbaat een, uh, ja, een, een mannelijk gedoe. Jazeker, maar, maar is weer verbonden ook met stedelijke identiteit. En, en, en, met, met, en met dus mm -hmm. eigen nabijheid. He, en en dat, is, dat, is, dat is toch een ander soort uh, aspect weer van voetbalcultuur dan met dat nationale team. Maar ik wil eigenlijk weer even een beetje terug naar die oranje koorts. Want ja. um, uh, jij zegt ook dat, dat, uh, dat voetbal ook een soort nieuwe religie is. Nou, ik, dat zeg ik niet. Ik zeg dus niet dat het een nieuwe religie maakt. is. Ik, ik zeg, er zit er voor een antropoloog, zoals ik... Ja, die zich interesseert voor rituelen en, uh, en voor religie... en voor sacrale zaken in het menselijk leven. Ja. Mij valt A op, ja, de enorme plaats die dus sport inneemt... Ja in onze cultuur, maar dat kun je eigenlijk zeggen... voor de hele westerse cultuur wel, maar zeker ook in, in, in Nederland. Dus dat is een zaak van, van zingeving, zou ik zeggen. Maar anderszins zie je dus dat rondom sportgebeurtenissen... allerlei vormen van ritualisering dus plaatsvinden. Ja? Waarom is eigenlijk die, die oranje gekte eigenlijk uitgegroeid tot een soort van carnaval? Ja? Waarin allerlei mensen dus, ja, zich op allerlei manieren verkleden. Ja? Nou, dat doen doet ja, niet alleen maar omdat ze dat... Zelf nou zo aardig vinden, dat heeft met imitatie te maken. Ja. Maar het heeft ook te maken met het creëren van een bepaalde sfeer met elkaar. Nou, en dat, is, dat, dat lijkt eigenlijk toch ook op rituelen ja, die je kunt zien dus, ja, in, in, in allerlei uh, religies. In andere landen is dat toch niet anders? Als ik nee, naar Brazilië kijk, dan is het ook niet anders. Is ook niet anders. Is en, en juist omdat voetbal een mondiale sport is... krijg je ook heel veel uh, modellen van ontlening en imitatie. He? En, en, en, en uh, supporters en fangemeenschappen noem ik ze. Fangemeenschappen die op elkaar reageren. He, daarom moet je ook, ook kijken, als je het hebt over het oranje gevoel... wat is er specifiek Nederlands nu eigenlijk ja, aan onze ja. beleving van het nationale team. Nou, ik probeer te kijken zoals, wat daar bijzonder aan, uh, en aan is. En is. Ja, dat wat... is het huiskamergevoel? Dat is het huiskamergevoel en natuurlijk nog een aantal andere dingen. Hè. Ik, ik denk dus dat, dat je kunt niet alleen maar reduceren, dat huiskamergevoel. Welke andere dingen dan ook? Nou, ik denk bijvoorbeeld dat Nederland dus sinds de jaren zeventig... zeg maar sinds het fenomeen kruif... Ja, en alles wat eraan hangt, ja, daar is toch eigenlijk een soort van, van ja, historisch gegroeide voetbalcultuur ontstaan. Waarvan je zegt, ja, dat, die is uitgebouwd, vergroot. En, en, en men, men kijkt ook weer terug. En daar komt dat herinneringseffect vandaan. Er is iets dus natuurlijk, dat zijn ook weer rituelen, ja. Als onze jongens het vers zouden schoppen en ze worden kampioen. We gaan ze inhalen in Amsterdam met een toch door de grachten. Maar die is al uitgevonden. Het decor is alweer klaar, ja. Het toneel kan weer, hè. Dat, dat, is, dat, is, dat is ook herinneringscultuur. En mensen hebben dus weer herinneringen aan dat soort zaken. En voelen daar weer iets bij van, oh ja, toen. En het zijn helden, toch? Als weer een aspect. Weer een ander aspect. Ja. Ja? Dus het, het identificeren met dit soort van, ja, van, van helden. Ja. Maar waarom hebben wij zo'n behoefte aan die emoji? Is dat... Is dat... Maakt het ons dat gelukkig? Willen we afgeleid worden? Ja, ja, van... dat, daar zou ik heel graag de breinonderzoeker over willen horen. Ik, ik denk wel dus dat dat mensen in een zekere, extatische sfeer kan brengen. Deze, hè? Net zoals met verliezen. En ze kunnen ook verliezen. En dat, en... Arme Arjen Robben, die moeten eigenlijk door de scan bij jou. Ja? Dus, <lacht> ja. het, maar, probleem, het probleem maar, is dat wij met één persoon niks kunnen. Wij werken altijd met genade. Nee, Maar Gert Hoorst, zou je kunnen zeggen dat die extase... bij een overwinning van Nederland te vergelijken is met verliefdheid... en een verlies met liefdesverdriet? Nou, wat, je, wat je ziet is, wij hebben in ons hersen hebben een zogenaamde beloningssysteem. En dat beloningssysteem, daarin speelt dopamine een rol. Ja. En dat systeem, dat wordt ook actief bijvoorbeeld als je drugs gebruikt. Maar dat wordt ook onder deze omstandigheden wordt dat ook geactiveerd. Dus het zou mij totaal niet verbazen dat wanneer iemand heel euforisch is... Ja. dat hij een flinke activiteit krijgt van dat beloningssysteem. Uh, lijkt me heel leuk om iemand uh, onder uh, de, het ek in de scanner te leggen en eens te kijken wat er in het brein van zo iemand gebeurt. Heel goed. Heel goed. Je moet een enorme machine boven oh. zo'n stadion hangen dat ze collectief gescand worden. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee. Maar zie je daar? En er bij... is nog iets. Hè? Er is, we hebben ook, we hebben ook de, nog weer de 16 miljoen bondscoaches. Ja? Nederlandse oh, ja, ja. hebben ook overal wel een mening over. Ja, maar het hebben de denen niet 4 miljoen? Nee, nee, nee. nee? Ik, ik, ik ken geen Europees land ja waarbij dus een televisieprogramma waar alleen eigenlijk over voetbal wordt geoude hoerd, excusez-le-mo, ja. de belangrijkste, meest prestigieuze televisieprijs wint. Dat de is televisiering. toch. De televisiering, ja. Dat, dat is toch eigenlijk voor, wel. Voor, hoe uh, heet het programma ook weer? Voetbal, voetbal International. Of Voetbal ja. International, ja. ja. Maar um, is het alleen bij voetbal eigenlijk? Ja, niet alleen bij voetbal. In afgeleide zin... de, de, de Olympische Spelen... Holland-Heinekenhuis. Holland-Heinekenhuis. Ja, Let vooral op dat Heineken, hè. Holland Heinekenhuis. Holland-Heinekenhuis. Ja, In afgeleide zin. Maar nooit heeft het die exposure... om even een mooi Nederlands woord te gebruiken... als, als bij voetballen. En dat heeft weer te maken met het feit dat voetballen... Is toch in de hiërarchie, de sporten staat bovenaan. Omdat het... De mondiale sport is overal doen ze het. De belangrijkste bijzaak van het leven. Dat zei de paus al, uit nou, de vorige pauze, uit Polen. <laughs> maar um, uh, het, het verbindt ons dus, uh, zo'n zo, zo uh, toernooi als het uh, uh, EK. Maar hoe lang uh, duurt die saamhorigheid? Oh, die kan zo weer weg zijn. Dat, dat is afhankelijk van prestaties. Ja? Het is net als met het ijs bij de Elfstedentocht. Ja? De Elfstedentocht kan ook ons uh, op de been brengen. Ja? En in de band brengen. Ja? Van een komende sportgebeurtenis eigenlijk nog... Dat geldt voor het Europees kampioenschap voetbal ook. Als Nederland er straks uitgekegeld wordt. Ja, uh -huh. uh, Na de eerste ronde zo. Dus jullie zien dat de kijkcijfers geweldig, dus inzakken. Ja, en dat alleen de kenners en zo, is rond Voetbal International nog, ja. Uh, blijven kijken, kijken en, uh, en kijken. Maar ook als we stijf, stel dat we een kampioen zouden worden, hoe lang blijft die euforie dan? Die blijft ook weer niet zo lang. Want kijk eens naar bijvoorbeeld Spanje. Een prachtig voetbalteam. Ja? Ja. Uh, Europees kampioen, wereldkampioen. He? Uh, het zou dus uh, de Spaanse samenleving dus ja zou het een ferme injectie geven. Mm -hmm. Nou, kijk eens waar Spanje nu uh, zich bevindt he, als land. Crisis. In diep. <laughs> ja. ja. Ja, want het Jij zegt e het. E economen zeggen altijd ja, maar dat is goed voor de economie als een land wint. Dan wordt er meer besteed in dat land. Ja, maar, maar we hebben het tegendeel gezien. Ga je een week later dan nog eens een keer tuinstoelen kopen bij ja. Blokker... omdat je denkt, ja, we hebben gewonnen. Ja. Ja. Dat zijn ze in aanbieding. <laughs> maar hoe zitten jullie uh, te kijken straks? Gert? Nou, daar hadden we het net voor de uitzending, hadden we het daarover. Ik ben helemaal nog niet zo enthousiast over dat EK. Uh, ik kijk graag voetbal. Maar uh, het is nou niet zo dat ik nou sta te springen van uh, volgende week gaat het beginnen. Nee? Uh. En, en Ine, wat doet dat nou met ons? Met, met de mensen die wel een oranje hart hebben? Nou, die mensen met... Je uh, hebt natuurlijk twee soorten van Nederlanders. En de meeste Nederlanders, ja, die, die kijken toch dus uit naar het Europese kampioenschap voetbal. Maar je hebt ook natuurlijk bekende mappenkonten en zo, ja. Dus uh, van ouds hebben we Nederland natuurlijk een rijke intellectuele traditie... die niets moet hebben van voetbal, ja. Ik, ik zal er dus een mooi voorbeeld van geven. Als je naar Nederland kijkt... en je kijkt naar de academische sportgeschiedenis. Ja? Mm -hmm. Dat is een vak wat nauwelijks beoefend wordt in Nederland. Maar wel in de ons omringende landen. Hoe komt dat? In die zin is de academie, de universiteit, nog steeds een soort van intellectueel bolwerk. Ja? Men vindt sport toch een beetje popular culture. Ja? Als je kijkt naar landen als Italië, Duitsland, Engeland, ja, zijn allemaal leerstoelen voor sportgeschiedenis. Nou, we hebben wel een opleiding bewegingswetenschappen. Ja, maar, maar die zich met kijk dat soort dingen. Daar kom jij weer in beeld, ja, met de bewegingswetenschappen zoiets. Ja, dus, maar, maar ik bedoel, sportgeschiedenis. Hè? Ja. Maar is dat niet? We hebben wel sport... een kruifuniversiteit. Ja, Die <laughs> hebben we wel, maar, maar... maar is het niet een beetje aan het veranderen? Dat uh, uh, schrijvers die nu zich. Uh, bezig artikelen schrijven over voetbal. Ja, die hartgras. wel. We, we, hebben, we hebben hele goede... Dat, maar dat is juist de aanvulling, naar mijn smaak, ja, ja. op het verdriet van de wetenschap. We hebben hele goede schrijvers over voetbal. Hartgras is een, is een pareltje in de, in de Nederlandse ja. uh, voetbalcultuur. Dus dat is... Hè, Mag ik even wel iets tussendoor zeggen? Ja. Um, want jij had het net over... Um, en ook in het eetverhaal... het ging over een cultuur die op een bepaalde manier ontstaat. En um, is dit nou ook gewoon een cultuur... die oppositie tussen... Hey, we hebben de, uh, de intelligentie of de academici en we hebben voetbal. En het een is hoog en het ander is laag. Uh, dat er op die manier wordt gedacht. Nou, ik denk dat dat heel sterk aan het veranderende is uh, geweest. Hè? Vanaf dus de, de jaren zeventig. Dus de... de het dédain wat er vroeger echt was... Zo, bij de academicus, ja, voor, voor sport... is duidelijk minder geworden. Dat is, hm. uh, dat, dat is buiten kijf. Maar het is ook een verschijnsel, van is voor is het interessant... Heen. het is opgeklommen in de samenleving, zou je kunnen zeggen. Ja. Het, is het is uit de populaire niet... cultuur naar boven. Meestal hm. wordt altijd gedacht dat bepaalde cultuurtrekjes... komen van bovenaf. Wat boven in de samenleving. En, is dit en dat voor... daalt het in, ja. En nu en zo komt dit bottom-up, zou ik zeggen. Maar zie je dat ook bij andere verschijnselen dan voetbal? Dat juist... De onderlaag, nee, nou, de bovenlaag beïnvloedt. Ik, ik, ik denk dat juist dus voor die voetbalcultuur dat heel sterk geldt. Als je kijkt wat, wat echt de helden zijn in de voetbalcultuur. Hè? De Dirk Kuijtsen bijvoorbeeld. Ja? Dat, nou, dat soort jongens, dat, dat, die worden gekoesterd. Ja? In de, hè? Bij het Oranje Legio. Want die hebben de, de, de, de goede uitstraling. Uh -huh. We gaan het zien. Het gaat uh, volgende week uh, beginnen. 8 juni, hè, het EK. Uh, de lezing van Ime Kuiper, die is uh, vanavond al. Uh, om half één en... Uh, diep uh, in de nacht. <laughs> ja, diep in de nacht. Uh, en, en ga je dan dit vertellen, wat je ons vertelt? Uh, ik heb nog iets achter de hand gehouden. Oké. Okay. Oh. In ieder geval, dat is nu de curatorenkamer van het Academiegebouw. Goed. Uh, tot zover Pavlov. Wij danken onze gasten. Emke Idemer, Ime Kuiper en Gert de Horst. We wensen jullie alle drie heel veel plezier met jullie lezingen en voorstellingen vannacht in de Nacht van Kunst en Wetenschap. En luisteraars, als u wilt reageren. Mail ons dan even. U hebt vast wel wat op te merken over liefde, eten en voetbal. Pavlofradio.ntr.nl En wij zijn er pas weer op zaterdag 18 augustus. Radio 1 gaat tien weken zijn programmering omgooien vanwege alle grote sportevenementen in deze zomer. Na de Olympische Spelen komen we terug en we hopen dat u er dan ook weer bij bent. Fijne avond nog en een hele fijne zomer. Tja, ook als we niet winnen. Ook dan. WTR. Informatie, educatie en cultuur. Exclusief in Studio Itzerda. De pont waar we nu op gaan, dat hoort ik om 18. in Zuid-Holland gaat naar Noord-Brabant... en gaat daarna door naar Gelderland, naar Slot Loevestein en naar Fort Vuren. Maakt dat naar nou meer? De nieuwe fietsen, we reden er zo een eind mee weg. De grens over. En daarna... Verder Duitsland in. Luister dan, morgenavond, kwart over zes naar de Studio Itzerda. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Norty Jazz nog een keer beleven? Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Geniet van Alicia Keys, Santana, Mana, Jill Scott, Caro Emerald, India Arie en nog veel meer. 31 augustus en 1 september op Curaçao. Kijk op curaçao noortje wil je beter leren coachen? Welkom bij de Alba Academie. Daar leer je van professionals met een team voor kwaliteit. Kijk maar op alba-academie.nl Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçao Holland Festival, met een weekend ter ere van de 100 ste verjaardag van John Cage, de muziekvernieuwer van de vorige eeuw. Met onder meer Songbooks en Europa 3 en 4. Cage weekend op 9 en 10 juni in Muziekgebouw aan het IJ. Kaarten via hollandfestival.nl. Dit is Radio 1.